Dit is de podcast van het Bartimeus. I Ask vragenuur van vrijdag 29 mei 2015. Dit vragenuur wordt iedere laatste vrijdag van de maand gehouden vanaf drie uur smiddags. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask Bartimeus.nl. Wilt u meedoen met het vragenuur, ga dan naar www.blinkmagazine.nl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 Het maandelijkse vragenuur. Uh, welkom allemaal. Uh, wat gaan wij doen vandaag? Ik had met jullie willen kijken naar de uh, vernieuwde app Afvalwijzer. En uh, misschien komen we daar ook nog wel aan toe. Alhoewel ik gezien heb dat er nog steeds heel veel postcodegebieden die er niet aan meedoen. Want ik heb vanochtend een aantal postcodegebieden geprobeerd. En gaf je iedere keer aan dat het niet werkte. Maar ze hebben nu ook een demo. Dus misschien dat ik daar iets wijzer van word... Uh, verder wilde ik natuurlijk nog even aandacht besteden aan de ondertitel app. En maar, en we hebben natuurlijk de vragen, maar uh, we hebben een verrassing. Heb ik al verteld in mijn uh, uh, mail op het forum. Ik had alleen gehoopt dat er meer mensen op uh, zo nieuwsgierig waren dat ze zouden reageren. Dat hebben ze niet gedaan. Nou, dan hebben ze pech. Want dan missen ze Nancy met de Apple Watch, oftewel de iWatch. We hebben hem. En Nens gaat er ons straks van alles over vertellen. En laat horen. Ik heb hem gisteren ook even in mijn handen gehad. En ik heb wel meer van die watches gezien. En uh, ja, ik moet het Apple toch weer nageven. Ondanks het feit dat hij zelfs nog iets groter is dan mijn heren Braille horloge. Ziet hij er toch mooi uit. En denk ik toch zelfs voor een dame dat het toch wel een sieraad aan je pols zou kunnen zijn. Maar goed, daar kan Nens straks vast wat meer over vertellen. Dat gaan we doen vandaag. Um en ik laat eerst de microfoon los voor de dringende zaken. Dus wie iets dringends heeft, die gaat zijn gang. Ja, ik, over die afvalwijzer. Uh, hier is het zo tegenwoordig in uh, bijna heel Den Haag, denk ik. Daar heb je allemaal van die uh, ondergrondse restafvalcontainers... waar je gewoon uh, nou ja, naartoe kunt lopen. En uh, spullen, als je zo gauw je iets kwijt wil, dan mik je erin. Dus ja, ik denk dat uh, voor dat soort gebieden ook geen uh, afvalwijzer meer komt. Want het heeft echt geen zin meer. Dat scheelt wel een hoop troep aan containers uh, uh, op de straat. Want ik moet je eerlijk zeggen dat uh, wij hebben er hier nu al drie staan. De groene, de grijze en ik geloof dat er een blauwe is voor papier. Maar ik kan me vergissen in de kleur. Dat hoor ik straks dan misschien wel van Nens, want die kent dat ook wel. Die moet je allemaal maar kwijt kunnen. En uh, uh, zo'n paar keer in de week, of uh, ja, zeg ik dat goed, ja, er staat er dan weer uh, een hele rij containers. En die moeten natuurlijk altijd op de stoep. Dus ik vind het helemaal geen gek streven. Maar goed. We zullen straks als we eraan toekomen nog even kijken. Um, maar laten we toch maar even beginnen met de vragen of de mails die binnengekomen zijn bij iAsk. Dat was een mailtje van Johanne die in eerste instantie uh, de loftrompet stak over de update van de ABN AMRO app. Ik kan er nu iets meer over vertellen, uh, want dat mocht ik niet. Um, er is een tijdje geleden begin gemaakt met het... Uh, uh, ...opnieuw maken van die app. Daar uh, is accessibility in de vorm van... Uh, ...ik zei de gek bij betrokken geweest... ...ik heb met iemand van de ABN AMRO... ...hebben uh, van allerlei dingen bekeken... ...en allerlei opmerkingen gemaakt... ...en die zijn door de bouwer... ...die vond dat blijkbaar echt nuttig... ...en ook leuk om te doen... ...zijn allemaal overgenomen... ...waardoor we nu een... ...zo goed als compleet toegankelijke app hebben gekregen... ...ook voor de ABN AMRO... Uh, waarom ik daar niets over heb gezegd, dat heeft dan te maken met de, de politiek die de, de banken voeren. Daarin zijn ze nogal verschillend. De ene bank die, uh, die, die doet dat in alle openheid, de ABN AMRO, die wilde dat via een contract uh, dichttimmeren. Zodat er uh, uh, niets werd verteld over het feit dat ze bezig zijn met het herzien van de app. Maar goed, dat mag nu wel, want hij is uitgebracht. En uh, Johanna mailde dus naar ja, dat ze daar heel blij mee is met alle wijzigingen. Um, dat klopt toch, Johanna? Ja, ik ben er super blij mee, want uh, je, je staat ergens uh, links. En met zwiepen naar rechts. eigenlijk ding wat, je, wat er, wat er uh, ja, in de weg staat, zeg maar, daar kom je ook op. Dus het is heel doorzichtig. Het is, ja, het, het, het, is gewoon, ja, het is gewoon een hele verademing. Ik ben er super blij mee. Ja, ze hebben zich echt aan de, aan de voice-over regels gehouden. En uh, wat, uh, ik weet niet, dat kennen jullie misschien wel, een van de vervelende dingen die er ook in zat. Dat was bijvoorbeeld wat de NPO-app ook heeft. Uh, op het moment dat je het menu van de NPO-app uh, niet geopend hebt, dan zie je wel alle menu-items staan. Die, uh, tenminste, je hoort ze als je met voice-over veegt. Mensen die kunnen zien, die zien dat menu pas op het moment dat je hem openklapt. Maar wij horen dat menu altijd en dat is... Heel vervelend, want uh, op het moment dat je dan op iets tikt, dan gebeurt er niks. En dat soort menus zaten ook in de ABN AMRO, die onderwaterschermen, die dan toch bleven staan en die alles in de war gooiden. Oké, okay. uh, dat was dus de ABN AMRO. Dus voor de mensen die ABN AMRO hebben, die kunnen de app downloaden, die kunnen er nu echt mee werken. En um, nu nog de website zou ik willen zeggen. Ik heb geen idee of ze daar iets mee gaan doen. Uh, Johanna, jij had verder nog, uh, herinner ik mij, ik heb hem niet voorstaan, een vraag over de knfb reader um, Wat mij een beetje is bijgebleven, dat was dat je zoiets had van, ja, uh, soms wel, soms niet. Ik moet me straks maar even corrigeren. Dat is ook mijn ervaring als ik een A4'tje inlees... Uh, ...dan doet hij het over het algemeen prima... ...zeker als ik ook nog dat beeldbereikrapport gebruik... ...die knop die werkt nu ook weer goed... ...in de laatste update... ...want hij vertelt het ook prima... Uh, ...dus met A4'tjes met de post... ...gaat het eigenlijk altijd goed... ...maar met andere spullen gaat het niet altijd even goed... ...en dat heeft denk ik ook te maken... ...met uh, bijvoorbeeld een etiket... ...op, uh, op een uh, verpakking... Die, ...die doet het bij mij niet altijd... ...en dan zit ik te hoog... ...of te laag... En dus het, het blijft altijd een beetje. Ja, een, een beetje rommelen. Uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik als het gaat om het herkennen van dingen, van verpakkingen en zo. dat ik eigenlijk twee apps gebruik: de KNFB-reader en de. en Goggles, of Talking Goggles. Als de ene het niet doet, dan ziet de andere het wel. Nou, dat is dus uh, de ervaring uh, met de KNFB-reader: dat je soms uh, toch dat die dingen roept van geen tekst gevonden. terwijl je zeker weet dat er tekst op staat. Die herken ik. En dan rommel ik maar weer. Dan kijk ik even naar de belichting. Ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment ontdekt. Dat als ik in de keuken heb. We zijn zo'n klein TL-buisje onder een kastje. Um, en als ik daar het, uh, het artikel waarvan ik iets wil weten onder heb liggen. En ik maak een foto. Dan gaat het eigenlijk bijna altijd fout. Dus of dat met dat soort licht te maken heeft. Of met iets anders weet ik niet. Maar uh, echt volmaakt is het nog niet. Behalve. Inderdaad, met A4'tjes, daar heb ik nooit problemen. Uh, Tom en uh, Johanna. Uh, Johanna, als ik jouw mailtje lees, dan lijkt het erop alsof hij geen cijfers leest. Klopt dat? Um, oh, ja, nou weet ik niet. Denk ik iets. Ben ik niet te horen? Ik geloof het wel. Um, nou, wat Tom aangeeft met het A4'tje. Um, Dixons, die heeft een, een, een aankoopbon. En die, heb ik, uh, die hebben we een keer uh, hoe heet het, gekopieerd. Dus ik heb daar een A4'tje van. En daar stonden ook cijfers op, want ik moest bij HP moest ik, uh, het serienummer doorgeven. En uh, blijkbaar staat er op de, waardebonnen van, uh, of de kassabonnen van Dixons. En uh, dus daar heb ik het mee geprobeerd. Maar de, de, de, alles neemt hij op, want het beeldrapport deed het perfect. Alleen mijn, mijn, het bedrag werd niet opgenoemd, het serienummer werd niet opgenoemd, puur de tekst werd opgenoemd. En toen heb ik mijn in allerlei bochten zitten wringen om ook de achterzijde van de, de, de printer, het, het, het etiketje. Nou, dat, dat ging al helemaal niet. Maar het gaat inderdaad, Nancy, om, om, om cijfers, denk ik. Ja, het zijn helemaal cijfers. Nou, ik heb... Oh, ja, ja, ja. Ik moet even mijn, mijn cursor anders zetten. Uh, even twee dingen. Als het gaat om Dixons, kunnen ze jou die bon ook mailen? Ehm... Um, want dat doen ze hier voor mij ook. Als ik iets bij Dixons koop... dan vraagt degene die, die de verkoper is... zal ik hem je mailen de bon? En uh, dat zou je ook eens kunnen proberen. Maar ik vind het wel raar... want ik heb toch uh, uh, A4'tjes met... Uh, dan heb je vaak ook staat je postcode erin... en uh, allemaal van dat soort referentienummers en zo. En dat gaat perfect. Kan ik niet anders zeggen. Dus misschien zou je eens aan, aan het fonds moeten vragen... Of, of er iets is met die cijfers... Um, andere vorm, andere grootte, geen idee. Maar het zou heel raar zijn. als dat aan de knfb hier zou liggen. Want ja, ik deel niet jouw ervaring daarin. Oké, okay, ja, dat zal ik eens aan hem vragen. Want um, jij gaf net aan met, met een, een lamp. En ik heb inderdaad een TR-lamp um, daarboven hangen. Dat, dat, ja, misschien dat er een soort van reflectie is of zo. Maar zo'n serienum bestaat uit letters en uit, uit uh, cijfers. Maar. Ik schakel vondst toch nog een keer in. Ik had het al tien, meer dan tien keer geprobeerd. Maar ach, aanhouder wint. Ja, probeer het dan ook eens gewoon op een andere lichtbron. Gewoon uh, uh, op de kamer, op de, op de eettafel. Weet ik veel wat, als het overdag is. Kijk of dat helpt. Doe ik, dankjewel. Oké, okay, um, volgens mij was dat alles wat binnengekomen was. Nens, heb jij nog iets gezien? Er ja, dat was niet allemaal binnengekomen hoor. Johanna, nog twee andere vragen. Uh, via Siri een agenda afspraak maken. Daar, uh, daar zat ze nog allebei, mee. Want daar werd een, uh, direct een, uh, hoe noem je dat? Een melding gemaakt voor degene die, uh, die ook in de, met wie je de afspraak hebt. Oké. Okay. Ja, nou, mijn ervaring met het maken van een afspraak. Als je kijkt, hè, ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben. Als je Siri opstart, dan krijg je zo'n schermpje met ook een helpknop. Als je op die helpknop dubbel tikt, dan krijg je een rijtje met wat je Siri allemaal kan vragen. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, uh, dat is een beetje in kopjes verdeeld. Bijvoorbeeld uh, telefoneren of uh, uh, herinnering of afspraak, agenda. Als je daarop tikt, dan krijg je een hele rij van voorbeelden. En het rare is dat als ik zo'n voorbeeld probeer, het bij mij... Ook niet echt goed werkt. Hey, het is net alsof hij de boel een beetje door elkaar haspelt. Dan gaat hij bijvoorbeeld, uh, dan roep ik iets van maak een afspraak met die en die. En dan, dan vult hij niet de goede naam in. Maar dan zegt hij maak afspraak in, in bijvoorbeeld het afspraakveld en zo. Dus het is, um, of dat nou aan de Nederlandse siri versie ligt of uh, uh, helemaal een Siri. Daar weet ik niet. Daarvoor zou ik dan een keer het in het Engels moeten proberen. Dat heb ik nog niet gedaan. En uh, ik weet het weer, uh, Johanna, dat, je, dat er dan een e-mail verstuurd gaat worden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Um, heb, maak jij ook gewoon in jouw agenda afspraken? Dus gewoon met de hand? Of is dit de eerste keer dat jij überhaupt je agenda gebruikt? Nou, ik heb hem wel vaker gebruikt, maar ik vind het uh, best wel lastig. Alhoewel, ik moet zeggen, ik uh, begin er meer uh, gewend aan te raken. Maar ik, uh, nou, ik heb het al een paar keer geprobeerd met Siri en uh, toen ging het goed. Maar op de een of andere manier, uh, ja, wat jij aangaf dan, dat hij in, in de omschrijving afspraak zet, ja, dat vond ik heel bizar. Dus ik, ik, ja, ik had het, naar mijn, het geluk naar mijn zus gedaan. Dus ik zei naar nou, Anjo en toen zei hij naar nou, Anjo en Humphrey, want dat staat zo wel in mijn contacten. Uh, in mijn contacten. En dat bleef hij, maar, uh, bleef hij maar volhouden. En ik heb steeds maar annuleren en annuleren. En op een gegeven moment zei ik maar bevestig. En ik denk dat dat geweest is. Waardoor ze een e-mail hebben gekregen. Ja, en ze mochten dus maar anderhalf uur bij me komen. Dus ja, die bevestiging was trouwens al, al heel, heel bijzonder. Maar uh, ja, ik denk dat het zo gekomen is. Nou, dus laten we even uh, in de komende periode zal ik eens even kijken... Uh... ...of dat waar nou precies de fout daarin ligt. En dan kan ik hem ook, zal ik hem ook eens even op Engels zetten. Want ik ben inderdaad gestopt met uh, via Siri afspraken te maken... ...want dat werkte dus niet goed. Uh, ik gebruik dan nu weer gewoon de agenda... ...en, en wel de dicteerfunctie om uh, de velden te vullen... Dat gaat, dan, dat gaat dan wel. Maar um, laten we zeggen, wordt vervolgd. Ik uh, ga het even proberen te onthouden. En Nancy houdt alles bij, dus dat komt dan goed. Ik ga eens wat verder experimenteren met die agenda-functie Siri. En desnoods koppelen we dat dan weer door naar uh, onze Nederlandse iOS-tester. Uh, Oké, nee, nee, ik heb een andere ervaring, maar mij lukt het wel. Ik heb ook inderdaad eens even gekeken waar het nu eigenlijk aan ligt. Uh, wat je moet doen, of wat je kan doen, moet ik zeggen, ik nooit zeggen moeten. Um, is dat je zegt plan. Dat is het eerste woord dat je on, on, on, on, on, on, on, uh, plan hond uitlaten, plan boodschappen doen, plan dus, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, daar moet jou, moet jou, moet jou moet jou allemaal aan denken als je een afspraak, uh, afspraak maakt. Um, want die, dat onderwerp dat pakt hij dus. ...dat woord wat achter plan komt. En uh, even kijken, de tijd, ja daar moet je wel een beetje mee uitkijken... ...want morgen en overmorgen doet hij wel goed, maar niet altijd. Ik ging, ging, ging uh, een afspraak voor het uh, van 8 tot 1 maken, s'avonds. En uh, ik zei s'avonds, maar hij deed uh, van 8 uur s'avonds tot 1 uh, uur in de ochtend, de volgende ochtend. Dus dat was niet zo handig. Dus uh, daar een beetje mee uitkijken, maar op zich uh, werkt het dus uh, voor mij wel goed... En wat betreft die meldingen, ik denk dat het een melding is, want ik heb inderdaad een collega van mij, Angela, heb ik ook een, een afspraak meegemaakt en die kreeg inderdaad ook een melding. Volgens mij is dat gewoon de agenda melding. Als jij iemand uit je contacten erbij uitnodigt, dan krijgt hij uh, een uh, melding van oké, okay, uh, deze, deze afspraken willen we met elkaar maken en uh, ga je daarmee akkoord of niet? Volgens mij is dat, dat het. Ja, maar het gebeurt, is bij mij nog nooit gebeurd. Ik bedoel... Um... Dus mensen uitnodigen. Uh, zit dat dan in de, in, in de opdracht die je aan Siri geeft? Of is dat een standaard instelling die, ergens, die je ergens moet maken uh, in de iPhone. Dat hij dat standaard doet. Ik weet niet of het echt een instelling is. Uh, volgens mij gaat het echt over mensen die in jouw contacten bekend zijn. Uh, en die, dus, die krijgen dus uh, de, de, de, de, ja, de uitnodiging. Dat is handig als je dus een afspraak met iemand wil maken en uh, wil afstemmen. Volgens mij uh, hangt het aan je contacten. Dus als daar uh, bekend is, dan, uh, dan krijgt hij een uitnodiging. En het, het ge we gebruiken het eigenlijk uiteindelijk ook uh, tenminste bij Bartimé zelf ook hoor. Want als uh, een van die mensen op de MEC een afspraak maken, dan krijg ik altijd een, uh, een uitnodiging daarvoor. Dan kan ik daarmee akkoord gaan of niet. Oké, okay, maar dan wil ik wel eens even uitproberen, dat gaan we nu, niet nu doen, maar uh, omdat jij in mijn contacten staat als ik dus uh, plan iets, uh, plan, nou dan moet jij maar even, uh, want dit, er ging net even iets mis, je was feestelijk aan het stotteren. ik had meegekregen dat je moet, worden, moet beginnen met het woord plan, plan uh, iets, hup, hup, hup, met Nancy Reining. Om die en die dag en die en die tijd. Ja, ik zeg het een beetje krom, maar dat moet dan de formule zijn. Ja, en nog eventjes de plaatsvermelden. In Utrecht, dat werkt ook gewoon. Dan maak je ervan dat de locatie Utrecht is. Oké, okay, dat gaan we in ieder geval straks even proberen. Um, was dit het of mis ik nog iets? Ja, ik uh, had ook nog iets ge gemeld van de, uh, de toegangscode. Als ik mijn iPhone of iPad aanzet, dan. Uh, dan noemt hij dus de, de toegangscode uh, ja, met de voice-over aan natuurlijk hardop op. Maar dat is volgens mij niet bij iedereen het geval. Bij mij noemt hij de, de, de eerste en de uh, derde cijfer. Of dan de eerste twee. En dan de, de, de laatste twee. Dus het is heel random. En uh, ook de... De bankcode, de toegangscode voor de bank, ja, die wordt dus ook hardop uh, gelezen. Dus dat vind ik best wel lastig. Dus ik ben benieuwd of anderen dat ook hebben meegekregen. En uh, uh, ja, ik maak natuurlijk wel oortjes. En, en dus ja, ja. Nou ja, kijk, als het gaat om toegangscodes, uh, uh, hij, natuurlijk moet de voice over hem uitspreken. Want anders weet jij niet welke code je intikt. Dus op het moment dat je de code zoekt, gaat hij hem uitspreken. Uh, bij mij herhaalt hij hem niet. Als ik hem dus plaats, dan hoor je hem, wordt hij niet herhaald. Dan hoor je zo'n klikje. Maar op het moment dat ik de code uh, op, op het toetsenbordje, zeg maar virtuele toetsenbord, de code aan het intikken ben, dan moet ik natuurlijk ook wel audiofeedback hebben. Anders weet ik niet wat ik intik. Dus dat probleem kun je niet omzeilen, want anders kun je je code niet intikken. Dus de enige oplossing daarvoor is um, de oortjes. En eventueel, kijk wat de toegangscode van je iPhone betreft... als je iPhone dat uh, uh, ondersteunt, kun je natuurlijk de vingerafdruk gebruiken. De banken zullen dat op een gegeven moment ook wel gaan doen. Maar ja, uh, oortjes is dan eigenlijk de enige oplossing. Oké, okay, maar ja, dan is het ook weer, weer vreemd dat hij niet elk cijfer uitspreekt... maar, uh, maar uh, twee ervan. En uh, ook nog wat die oortjes betreft... Uh, ja, ik zit dus weer met een oorontsteking... Um, zijn er, ja, dat gaat misschien te ver, mag je het eerlijk zeggen hoor. Um, gaat het te ver um, om hierin te bespreken, maar zijn er alternatieven? Dat niemand toch mee kan luisteren, maar dat ik het wel hoor. Nee, dat zal altijd via een, een, iets van een oortje moeten. En je hebt natuurlijk uh, ook hele lichtgewicht koptelefoontjes. Die heb ik hier ook liggen, um, die niet in je oor gaan. Maar met kussentjes tegen je oor. Um, die zou je eventueel even kunnen proberen. En die zal Dixons ongetwijfeld ook hebben. Ja, zo, of zo eentje die aan je oor hangt, zo'n enkelvoudige. Ik hoorde wel dat het geluid daar niet zo lekker van was. Inderdaad, en die, de echte koptelefoons die echt het beste geluid geven, die uh, als, een hoor, als een kommetje op je oor liggen, zeg maar. Nou, tegenwoordig mag je daarmee voor lul lopen over straat, sorry, maar dat is mijn language. En um, ja, die Bluetooth heeft ook, ja, dat ligt er ook iets in. Het, uh, het, er zijn verschillende, dus uh, kijk ik gewoon eens eventjes naar de koptelefoontjes. Er zijn verschillende soorten. Ik zal er zeker even in winkelen. Ja, ik zou gewoon even bij Dixon kijken en me vragen of ze je de bon ook mailen. Doe ik, dankjewel. Ja. Oké, okay. nou ik ga achterover zitten. En jullie hoop ik ook. En Nens gaat voorover zitten met de Apple Watch. Nens, ga je gang. Hey, Apple Watch. Nou, hij zit mooi om de pols. Uh, je kunt er alles over nalezen op, op Blink Magazine. Dus alles wat ik vertel hopelijk daar ook terug te vinden. Of andersom, ik hoop het. Um, wat is het? Het is een, een, een vierkant klokje. En uh, er zitten twee knoppen op. Eén ronde knop en één uh, rechthoekige knop. De rechthoekige knop noemen ze de vriendenknop. Als ik daarop druk zie ik mijn vriendjes. Een beetje snelle toegang, zeg maar. En de ronde knop, uh, zoals ze die noemen: de. Uh, uh, hoe noemen ze dat ding ook weer? De kroon. Uh, de Royal Crown, geloof ik, volgens mij. Nou. Uh, dat is eigenlijk de belangrijkste die je moet weten, want het is een soort uh, thuisknop die je ook hebt voor op je uh, gewone watch. Ik ga eventjes checken of dit te horen is. Ik loop even door de, het scherm van mijn uh, uh, Apple Watch heen. 15 uur 31. Oké, okay, was dat te verstaan? Ja hoor, als het kan misschien nog iets dichterbij, maar, want je hebt een, een, een, een brommetje mee, dat zal de computer wel zijn, maar het is te verstaan. Ja, dat brommetje is inderdaad waarschijnlijk mijn uh, computer die, uh, die zo'n ventilator heeft, die heel lawaai maakt. Uh, in ieder geval, de Apple Watch. Uh, dit, deze watch is gekocht in Duitsland, want ze zijn in Nederland nog niet te koop. We hopen wel dat we eind juni tot degenen horen waar het dan wel wordt verkocht. Daar is ook wel kans op, omdat uh, toen wij deze kochten in Duitsland, toen zat er geen Nederlandse spraakinvoer of uitvoer op. En dan heb ik het over spraakinvoer Siri en spraakuitvoer voice-over. En dat is er na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Misschien, misschien, misschien, misschien, misschien toch wel een idee om er wat mee te doen. Um, deze hebben we aangeschaft uh, vanuit een project, um, we hebben daarin, in dat project hebben we onder andere ook gekeken van oké, okay, hoe zit het met de toegankelijkheid van de smartwatches en um, ja, het, het lijkt er een beetje op alsof wij Apple hier uh, uh, zeg maar uh, daar een aandeel in hebben, maar dat is natuurlijk niet zo, maar die hebben het wel weer het beste voor elkaar um, qua toegankelijkheid. Uh, er zit voice-over op, er zit uh, spraakinvoer in, dus Siri. Er zit een speaker op, dus dat betekent ook echt dat hij dat vanuit de horloge geluid geeft. En uh, dat ik uh, wat kan inspreken, dus een microfoon. Uh, dat is zijn ook een van de dingen die niet op alle smartwatches zitten. Uh, er zijn uh, ja, uh, op zich... Uh, ja, is dit op dit moment dus qua toegankelijkheid een van de betere keuzes. Ja, wat kan het? Dat, dat vind ik veel belangrijker. Um, ik ga er eventjes gewoon doorheen lopen, een beetje te laten horen wat er uh, kan. Um, ik had het al over die crown-knop, uh, ik druk er eventjes op. 15 uur 33. En uh, vervolgens kan ik eigenlijk mijn bewegingen die ik al ken vanuit uh, de... de, de, de het, de, de iPhone of de iPad, die kan ik hier ook gebruiken. Nou. Ondertussen probeer ik even met mijn andere hand de sneltoetsen te pakken. Uh, vegen van links naar rechts. Uh, met één vinger, dat werkt gewoon om door de onderdelen te lopen. 15 uur, 18 uur, 14 uur, bewegen. Ach, zonder. 21 uur 44. Oké, okay, als ik twee vingers van boven naar beneden veeg, berichtencentrum. kom ik in het berichtencentrum. Nou, ik heb geen meldingen. Ik druk gewoon weer op de crown knop om weer naar de home. Oftewel de home toetsen, zeg ik dan maar eventjes. En ik kom weer op het beginscherm. Oftewel in dit geval op het de tijdschermen waar mijn tijd wordt weergegeven. Ik doe het ditzelfde, maar dan met twee vingers van onder naar boven. Batterij. En dan krijg ik de zogenaamde uh, clenches, Oftewel, uh, dat noemen ze in het Nederlands snelle blik. En uh, dat geeft eigenlijk, uh, ja, wat het eigenlijk al zegt, uh, uh, uh. eventjes snel iets om te kijken. Op dit moment zegt hij: Spaastand. 78% opgeladen. Dat die voor 78% is opgeladen. Vandaag om een aangepaste handeling te selecteren en tik vervolgens dubbel om deze uit te voeren. Nou, je hoort hier gelijk een andere handeling die erin zit. Uh, per schermpje of waar ik sta, kan ik ook één ving... vinger omhoog of omlaag uitvoeren. Vorige snelle blik. Volgende snelle blik. Activeer onderdeel. Standaard. Vorige snelle blik. Activeer onderdeel. Volgende snelle blik. Vorige snelle blik. En dit is dus de veeg omhoog en omlaag. En hier hoor je dus dat ik kan zeggen of naar de volgende uh, snelle blik of uh, deze activeren. Ik uh, veeg even het, eigenlijk hetzelfde principe uh, wat ik doe met drie vingers heen en weer op het uh, scherm van de iPhone. Doe ik hier met twee vingers van links naar rechts. Conditieoverzicht. Bewegen. 8%. En dan loop ik door de zogenaamde snelle blikken heen. 17%. Dus dit is ook een manier. Dus die, door die, uh, die snelle blikken heen kan ik dat doen van links naar rechts met twee vingers. Of ik kan kiezen met één vinger omhoog of omlaag naar uh, vorige of volgende. Dat uh, zijn bewegingen. Iets activeren. Nou, eigenlijk niks anders dan met de. Dubbel tikken met één vinger. 35. Um, Telefoongesprek uh, beantwoorden en beëindigen, want je kunt hiermee telefoneren. Uh, doe je met twee vingers tikken om hem te beginnen of te beantwoorden. Uh, te beëindigen of te beantwoorden, sorry, mijn excuses. Um, voor de rest, kun je. Dat zijn volgens mij wel de meest gebruikte die je kunt gebruiken. Oh, eentje die wel handig is om te weten is de twee vingers twee keer tikken en vasthouden. Die ga ik nu uitvoeren. Vijftien uur 6. Wat ik nu doe is het geluid van de voice over omhoog of omlaag zetten. Dus de volume van voice over wordt daarmee geregeld. 18 uur tot 18 uur 30. 100, 100, 100 procent. Nou, nou staat hij op 100 procent. Ik vind het nogal een beetje oefenen. 18 uur 36. Er zit ook een, de, de zogenaamde appkiezer in. Uh, maar uh, dat is één keer druk op de uh, digital crown. Uh, ik bedoel, twee keer tikken op de Wezenplaat. Digital Town. 15 uur 36. Maar hij haalt niet zoveel appjes vast, dus dat is er waarschijnlijk maar eentje. Ik gok even, kijk even wat er is: agenda. Agenda. Wijze plaat. En de wijze plaat. Dus hij haalt er maar één vast, zeg maar. Dan is er uh, wat jullie vast ook al hebben gelezen: dat je als je met je vinger drukt. En je drukt hem wat harder in, daar verschillen zitten. Dus zacht aandrukken en hard indrukken, daar zit verschil in. Dat moet je een beetje zien als de ja, de rechte muis op de de snelle menu optie zeg maar. Ik ga dat eens dus even doen bij 17 uur 37. Een afspraak. Ik ga eerst even weer op de Digital Crown drukken. Ik sta nu in de tijd en ik druk één keer op de Digital Crown. En ik kom op het beginscherm. En op het beginscherm staan al mijn appjes die geïnstalleerd staan op mijn Apple Watch. De Apple Watch uh, is vierkant, maar de appjes zijn niet meer wat we gewend zijn vanuit de iPhone en de iPad. Vierkantjes, dit zijn gewoon cirkeltjes. En die staan naast elkaar en met mijn voortje over kan ik, van van links naar rechts, kan ik daar gewoon doorheen lopen. Auto's, instellingen, toiletvinder, afstand, berichten, activiteit, workout, timer, stopwatch, klok, wereldklok, wekker, telefoon, mail, muziek, kaarten, camera, agenda. Ja, nou, zo kan ik er doorheen lopen. Ik pak even de mail. Mail. Ik dubbeltik erop om hem open te krijgen. Mail. Inkomend. Nou, je hoort dat ik direct in de inkomende zit. Ik geef er even doorheen. Ik die mail stuurt recht. Test die mail. Ik heb hier een mailtje. Oké, okay, ik heb hier een mailtje gekregen. Om een aangepaste handeling te selecteren en tik vervolgens dubbel om deze uit te voeren. Ik heb dus uh, een mailtje gekregen. Hij zegt al dat ik omhoog of omlaag kan vegen met één vinger. Activeer. Meer. Activeer onderdeel. Standaard bewerking. Archiveer. Meer. Ik klik even op de meer. Markeer. Annuleer. Knop. En dan krijg ik twee keuzes. Markeer of markeren als gelezen. Ik ga even annuleren. Annuleer. Ik ga even... Ik dubbeltikken Bartiméus. op een mail die ik lezen wil. Ik dubbeltik erop. Terugknop. Ik geef het heen van links naar rechts met één vinger. Aan Bartimé, die mail. 29, 14. Beste Bartimé is, hoe gaat het met jou met mij? Gaat het goed Of Wat je meen, het is verkeerd gespeeld. Dat komt omdat hij mee eens niet kan spellen. Verstuurd vanaf mijn iPhone. Oké, okay. Dit mailtje heb ik gekregen. Uh, die heb ik naar mezelf gestuurd uh, met Siri. Daarin zeg ik ook dat als mee zegt dan uh, gaat hij dat, uh, speelt hij dat niet helemaal goed. Ik ga nu uh, de druk uitvoeren. Dus met andere woorden, ik ga op het schermpje drukken en eigenlijk een beetje hard drukken. Je hoort ook... Goed, goed. terugknop. Oké, okay, nou... Dat wat, wat lagere... Zeg maar. Die zorgt ervoor dat ik dan weer keuzes krijg. Ik vind dit echt oefenen. Dit vind niet echt dat je denkt, van, Goh, dat doe ik in één keer goed. Uh, ik heb nu drie keuzes in het scherm gekregen. Markeer. Ongelezen. Ongelezen, ik veeg het doorheen van links naar rechts, hè? Archiveer. En archiveer. Ongelezen. Markeer. Ongelezen, archiveer. Ik archiveer hem. Ar en vervolgens is het. die weggegooid. Oftewel verwijder is dat, hè? Nou, dat is die harde druk. Uh, die vind ik nogal uh, uh, ingewikkeld. Uh, Siri, uh, daar heb ik ook eventjes naar gekeken. Want dan denk ik, ja, Siri invoer, dat lijkt me wel handig. Dus ik heb een aantal opdrachten gegeven. En uh, hij doet het niet helemaal uh, wat ik allemaal met de iPhone zou kunnen. Wat ik moet zeggen is dat je de Apple Watch niet uh, zonder je iPhone kunt gebruiken. Nou, niet alle. Apple Watch, uh, uh, iPhones kunnen de Apple Watch aan, sorry, dat kan niet aan elkaar gekoppeld worden, geperkt, zoals dat heet. Niet aan iedere iPhone. Ik heb hier een iPhone 6, volgens mij, ja. En die is hier aan gekoppeld. Uh, die moeten in een bepaalde range van elkaar liggen om uh, ook goed te kunnen gebruiken. En wat je ook zult zien is dat de Apple Watch eigenlijk nu op dit moment niks meer is dan een kijkvenster of een afstandsbediening. Dus je moet niet te veel verwachten van het horloge. Ik ga uh, gewoon wat opdrachtjes geven aan Siri en kijken hoe die ermee omgaat. Ik druk uh, de... Sorry, ik druk de... Crown, uh, toets in, dus die ronde toets, die uh, druk ik gewoon in en hou ik ingedrukt totdat ik iets van een, een, een vibratie zeg maar voel in mijn pols en dan weet ik dus dat, ik, uh, dat Siri begonnen is dus in plaats van de piepjes die je hoort op je iPhone voel je nu een, een vibratie op je uh, op je pols die, uh, dat uh, vibreren is wel uh, anders dan dat bussen van je telefoon dus en het voelt ook anders, het voelt ook anders moet ik zeggen ik ga even weer proberen, ik ga hem indrukken en ik ga hem opdracht geven. Stuur mail naar Utrecht. Ik kan een e-mail voor je opstellen wanneer je wordt gebruikt op je iPhone. Oké, okay, hij begint. Stuur mail naar Utrecht. Hij zegt u, stuur mail naar Utrecht. Dat kan hij niet, zegt hij tegen mij. En uh, wat ik wel kan doen, is eventjes de hands-off gebruiken. Hand-off, sorry, niet hands-off, maar hand-off. Op je iPhone. Nou, dat is een ander iets. Um, dat betekent eigenlijk het schakelen tussen je Apple Watch en je iPhone. En um, als ik iets gebruik wat de Apple Watch niet kan uh, uitvoeren, dan wil die overschakelen naar mijn iPhone. Wat er dan gebeurt, is dat ik op mijn beginscherm links onderin... Ik veeg eventjes door het scherm om het even te laten horen waar die ongeveer zit. Oh, nou, je ziet al, ik ben al te laat, hij is al verdwenen. Uh, links onderin zit er dan een hand off uh, appje. Wat ik hier wel kan doen, is de opdrachtgever open mail. En dat gaat hij wel doen. Ik ga hem even doen. Open mail. En vervolgens leest hij het niet voor, maar kan ik er wel doorheen vegen? Ik ga even kijken of de, als ik zeg dat hij het moet voorlezen, of hij dat ook gaat uitvoeren. Ik ga de serie weer gebruiken, druk de knop weer in. Lees voor. Het spijt me, dat kan ik niet, maar ik kan wel mail voor je openen. Open mail. Mail, inkomend. Nou, je ziet weer dat ik de vegenbeweging moet gebruiken om de mailtjes door te kunnen lezen. Nog in via iPhone 12,49. Bevat bijna. Nou, hij leest het dus niet automatisch voor. Uh, dat twee vingers naar beneden vegen. Was de handeling te selecteren en het scherm? Twee vingers uh, naar beneden uh, om zeg maar lezen vanaf de plek waar die staat. Dat, die functie zit er bijvoorbeeld niet in. Dus die hoef ik ook niet te gebruiken. De rotorbeweging zit er ook niet in. Dus dat is ook een beweging die ik niet kan maken op mijn Apple Watch. Ehm, um, vervolgens wat kan ik nog meer? Nou ja, die boodschappenlijst van vorige keer, dat kan hier. Zet kaas op mijn boodschappenlijst. Ik heb deze toegevoegd. Wat staat er op mijn boodschappenlijst? Ik kan kijken of er herinneringen zijn van je en of op je iPhone gebruikt. Oké, okay. dat, uh, dat normaal gesproken krijg ik dan op mijn iPhone inderdaad te horen wat er allemaal op mijn uh, boodschappenlijst staat. Hier moet hij, zegt hij, van ik wil weer die hands-off. Ik uh, pak even mijn iPhone erbij. Ik zet mijn vinger Knop. in de linker benedenhoek. En daar zegt hij Siri. En als ik, dat is die zogenaamde hand-off-knop. En als ik daar... Vriendel. Oh, ik ben weer te laat, denk ik. Kom. is niet handig als je... Oké. Okay. Siri. Wat ik? Hier zijn ze. De eerste is kaas. De tweede is chocoladepasta. Wat staat er op mijn boodschaplijst? De derde is pindakaas en, en tot slot, kaas. Dit zijn alle herinneringen die je hebt ingesteld. Nee. Dus nu is die wissel tussen mijn Apple Watch naar mijn iPhone om de, de taak uit te voeren. En uh, dat is eventjes voor nu uh, wat ik wilde laten horen. Ik, uh, dus de Siri-invoer doet het ook iets anders dan uh, de Siri-invoer op mijn iPhone. Ik laat het eventjes los, want ik heb alweer genoeg gebabbeld. Ik ga al eventjes over, als ik dat weer terug kan vinden. Ja, en sta open voor vragen. Ja, daar ben ik. Ja, uh, om heel eerlijk te zijn, zit ik me af te vragen wat uh, de toegevoegde waarde is. Ik, ik hoor jou dus nu een aantal dingen doen. En uh, zoals het er nu naar uitziet, heb je dus nog voor heel veel dingen je iPhone nodig. En schakelt die ook weer terug naar je iPhone. En uh, ja, nou ja, ik, ik, heb, ik, ik, heb, ik spreek dan even voor mezelf. En uh, ik ben benieuwd wat anderen ervoor vinden. Als ik dit zo hoor, uh, en dat ligt uh, niet aan jou, Nens. Uh, maar dan denk ik van nou, dan heb ik er nog geen ruim 300 euro voor over. Maar ik laat even de microfoon los veranderen. Het is 400 euro trouwens. Uh, ik wil wel eventjes, was ik vergeten, eventjes de belfunctie laten horen. Misschien is dat nog wel iets wat je denkt, nou daar kan ik wat mee. We hebben het de vorige keer ook al gehad over de navigatie, hè, dat die kan zeggen oké okay, hoe moet ik dan lopen. Dat je dan tikjes krijgt als je rechts of de andere reeks tikjes krijgt als je naar links moet. Dus daar zitten de, de, uh, de, de winsten denk ik. Ik ga eventjes uh, de belfunctie doorlopen. Ik geef er even doorheen totdat ik. Wekker, telefoon Telefoon hoor, ik dubbeltik erop. Telefoon, contacten, terugknop. Hier heb ik de contacten. Hoofdletter N, Nancy. Hoofdletter N, Martineus Utrecht. Ik pak Bartje Wees Utrecht, dubbeltik erop. Info, terugknop, Martineus. Nou, je hoort wel de beruchte terugknop, die zit ook gewoon weer linksbovenin. in. Ik heb hier een belgrijs knop, dat klopt, want ik kan hem niet bellen, want dus ik heb in de contacten geen telefoonnummer toegevoegd. Maar anders kan ik hier dus gewoon tikken en kan ik de persoon bellen. Of een smsje sturen, dan kan ik ook vanuit mijn telefoon. Dus telefoon opnemen en uh, opleggen uh, is handig. Ik, dit hoorde ik ook van een collega. Die was op zoek naar een smartwatch. Want de man die wilde dan bellen. En dan was ze op de fiets. En dan kon dat dan allemaal niet. Dus dan was het handig als ze dan uh, iets om de, hand had, uh, om de arm had. Dat ze direct de telefoon kon oppakken. Nou ja, ik doe maar een, uh, een voorbeeld. Moet je nou um, je iPhone ontgrendeld hebben. Om bijvoorbeeld die belfunctie te gebruiken. Want ik neem aan dat voor dat bellen je iPhone nodig is. Geen, uh, geen ontgrendeling, zeg maar. Dus uh, hij mag gewoon, uh, hij moet wel aanstaan natuurlijk, maar ontgrendeld, uh, dus een zwart scherm, dat, dat kan gewoon. En um, die agendaafspraken, hè, want je had er, ik hoorde ook de agenda-app voorbij komen. Uh, die agendaafspraken, <coughs> daarvoor uh, hoeft ook je iPhone niet ontgrendeld te zijn, maar moet wel aanstaan. Is het eigenlijk een algemene vraag? Moet je iPhone altijd aanstaan? Wil je de, uh, de Apple Watch gebruiken? Kan hij ook iets zonder dat je je iPhone bij je hebt? Nee, hij moet wel altijd aanstaan en in de buurt zijn. Um... Ze zijn met Bluetooth aan elkaar gekoppeld. Dat koppelen, dat heet peren. En uh, op zich is dat uh, wel te doen. Je kunt als je hem uitpakt en uh, kun je voor voice-over. Dat staat dan in de, de dingen. Maar ik heb hem zelf niet uitgepakt, dat weet ik niet. Maar dan kan je direct de voice-over aanzetten en kun je hem zelf installeren. En dan moet je hem peren koppelen. En dat doe je dus. Uh, dat kan op twee manieren. Dat kan handmatig, maar dat kan ook zeg maar dat ik mijn iWatch met de camera de iWatch in beeld brengen en dan koppelt hij automatisch. Daarvoor moet dus wel de Bluetooth op alle tweede apparaten aanstaan. Dat geldt zelfs voor die hands-off functie. Die moet, dat is een instelling, die moet ook op alle beide apparaten aanstaan. En um, even kijken, de Bluetooth dat werkt ook via Bluetooth, dus dat moet ook aanstaan. Dus die Bluetooth dat is al een stroomvreten, maar dat, dat moet aanstaan. De instellingen qua toegankelijkheid, eigenlijk de meeste instellingen gebruik je vanuit je Apple Watch uh, app. Dat is een app op je iPhone. En daar kun je ook de toegankelijkheid regelen en dat soort dingen meer. Er zit wel een stukje instellingen op uh, de Apple Watch zelf. Je kan dus voor je over ook met Siri aanzetten, maar ik ga eventjes naar de. Ik dubbelteken even op instellingen. De instellingen op de Apple Watch zelf zijn minimaal. Ik loop er eventjes doorheen. Ik hoop dat het te horen is. Tijd. Vliegtuigmodus. Vliegtuigmodus. Bluetooth. Niet storen. Niet storen. Algemeen. De algemeen. Helderheid en tekstgrootte. Helderheid en tekstgrootte. Ik kan dus iets aan qua helderheid en tekstgrootte aanpassen. Horen en voelen. Horen en voelen. En een toegangscode. En de, helderheid. Algemeen. Ik geef een algemeen. Algemeen. Dan hoor ik info. Draagpositie. Draagpositie of je links of rechts draagt de telefoon en waar dan je knoppen zitten. Activeer bij ons optillen. Nou dit was al een keertje een vraag hè, van, uh, als ik mijn pols naar me toe draait dan gaat hij dus direct praten of uh, gaat hij vertellen hoe laat het is. Nou als je dat niet wil dan kun je dat dus hier uitzetten. Toegankelijkheid. Je hoort hier dat hier ook toegankelijkheid in zit, dan ga ik zo meteen toe. Siri, Siri zit erin. Richtlijnen. Richtlijnen. Stel, opnieuw. Stel opnieuw in. Ik loop even terug naar toegankelijkheid. Toegankelijkheid. Volgens over. Nou, Voiceover over zit erin, zoomen zit erin. Ik vind het niks dat zoomen, omdat het zo'n klein schermpje is. Uh, ja, wat heb je er dan aan? Maar oké, okay. uh, dat moet je zelf uitmaken, denk ik. Um, er is wel een nieuwe manier van tekst op jouw schermpje kwijt, uh, of uh, zetten, zeg maar. Uh, de nu.nl-app, die nog niet uit is, maar die heb ik wel toevallig gezien... ...waar die daar gebruik van gaan maken en dat is een soort uh, snel reads functie en dat zit eigenlijk al lang uh, op de Android telefoons. Um, dat is een functie waardoor je ja, letter voor letter zeg maar, in beeld ziet. Of niet letter voor letter, woord voor woord moet ik zeggen. Dan zie je dus één woord in beeld. Dus dan lees je je tekst woord voor woord en dat zie je dan in het scherm. Nou, dat, ik denk dat daar wel wat in zit. Om dat uh, tekst te verwerken, zeg maar, op je, uh, te lezen op je uh, iWatch, Apple Watch, sorry. Um, even kijken, waar was ik? Sorry, ik maak er een lang verhaal van geloof voice ik. Voice over, ik dubbel tik even op voice over. Voice -over. Nou, dan hoor je de voice-over aan-uit, een schermgordijn, nou, de, de functies en dat zit. Dus er zit niet zoveel op de Apple Watch zelf. Daarvoor moet je dus zijn de, in de Apple Watch app op de uh, iPhone die je dus uh, moet installeren. En daar vind je vervolgens ook alle Apple Watch appjes. Dat is helemaal niet erg hoor als jij zo lang aan het woord bent. Ik bedoel, ik vind het hoogst interessant en... Uh... Ik weet niet hoelang jij hem daar mag houden op kantoor, maar ik wilde er dan ook wel eens even mee spelen. Um, zijn er nog mensen die vragen hebben over de iWatch? Nee, toen bleef het stil. Oké, okay, nou, het, uh, um, ik, ik ben dus uh, uh, uh, verdeeld. <laughs> Ik ga hem in ieder geval zelf nog niet kopen, daar vind ik hem te duur voor. Maar ik neem aan dat er wel steeds meer ontwikkeld gaat worden en er zijn natuurlijk ook projecten die hiermee aan de gang gaan. Uh, er viel me nog wel iets op, uh, wat is die app uh, Toilet Finder? Uh, kennen we die al? Hebben we daar ooit eens iets mee gedaan? Nee, ik dacht, hoor je niet zo gaan. Er stonden allemaal standaard appjes op. Ik dacht, nou laat ik eens een niet standaard erop storen. En dat was die. En er stond bij dat hij me de weg reist naar een toilet in de buurt. Nou, dat leek me wel een goed idee. Maar volgens mij hebben we hem wel eens gesproken. Maar nu kan ik het dus vanuit mijn uh, Apple Watch doen. Ik, uh, nou ja, wie weet, uh, kan jij die de volgende keer doen als jij mijn handen hebt. Ja, uh, nog, nog even een vraag. Hoe, uh, hoe zet je apps op de, op de watch en uh, hoe vind je ze? Uh, ik heb geen... App Store gehoord toen je aan het vegen was. Um, maar die is er misschien wel. En daarnaast ook nog kun je meerdere pagina's hebben. Op je, dan gaat de telefoon weer op je uh, Apple Watch. En kun je ook mapjes maken op je Apple Watch. Nee, je kunt geen mapjes maken. Je kunt niet meerdere schermen hebben. Tenminste uh, in hoeverre je dat meerdere schermen noemt. Ik bedoel meerdere appjes open zoals in de app kiezen. Nee, ik zie er maar één open. Daar waar je tussen kunt wisselen. Ehm, um, even kijken. De andere vraag was de uh, Apple Watch app. Die heb je nodig. Uh, ik, ga, ik ga even... nou 2 van 2. FaceTime. Apple Watch. Ik heb even de telefoon er weer bij gepakt. Om te openen. Daar staat de app Apple Watch op. Die moet je ook hebben. Anders kan je hem niet koppelen aan je Apple Watch. Ik dubbeltik er even op. Apple Watch. Mijn watch. Koptekst. Nou, er zit van alles in. Apindeling. App indeling, vliegtuigmodus. Apple Watch, berichtgeving, snelle blik, niet storen, algemeen, helderheid en horen en voelen, toegangscode, gezondheid, privacy, knop. Nou en dan alle appjes. Eigenlijk een beetje de, de instellingen zoals je dat van de iPhone zelf gewend bent. En die zitten nu in de app van Minewatch, zoals die app heet. Uh, behalve hier die functies dus uh, zitten onderin de vier tablaardjes of vier knopjes. Uh, wat je nu hoort is MineWatch. Geselecteerd. Watch. En eh, dat zijn dus die uh, instellingen. Wil je meer weten wat die instellingen doen en kunnen enzovoort, lees dan eventjes blink na. Uh, de tweede knop Ontdek. is ontdekt. Dat is ook die functie van hè, wat hebben ze hier in de buurt. Vervolgens heb ik een derde tab die heet uitgelicht. Als ik daar op tik. Krijg ik uh, de App Store eigenlijk, de Apple Watch Store, moet ik zeggen? Dus dan heeft hij het echt over de, um, de appjes die voor de Apple Watch zijn uitgekomen. En ik heb nog een vierde tab, daar staat Zoek. Nou, dat geeft hetzelfde principe. Ik kom in de Apple Watch Store en daar kan ik uh, daar uh, iets zoeken. Ik pak eventjes uitgelicht, ik dubbelklik erop. En vervolgens krijg je eigenlijk dezelfde weergave als dat je uitgelicht zou pakken vanuit de App Store de gewone App Store. Maar dit gebeurt dus allemaal in die mijn app en mijn watch app. Um, ja, dat is eigenlijk waar je ook mee installeert. Dus je kiest daar een app, hier zegt installeren en vervolgens wordt je op de telefoon overgezet. Dus daar hoef je voor de rest niks mee te doen. En als daar een gewone app op je telefoon bij hoort, dan wordt die ook gelijk geïnstalleerd. En wat ik al zeg, het is op dit moment eigenlijk meer een afstandsbediening. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, of een, een, een, een, een snelle blik. Ja, dat, dat is het eigenlijk wat de telefoon nu inhoudt. Ik hoop dat ik hiermee wat meer antwoorden heb gegeven op jouw vragen, Tom. Jazeker, helemaal. Um, nou, ik zou zeggen, wordt vervolgd. Uh, het is natuurlijk allemaal nog maar in het begin... Uh, de apparaat is er en uh, de, de content die is er. Ik begreep dat uh, voor de ontwikkelaars de bewegingsapparatuur uh, in, in de watch nog niet uh, uh, toepasbaar is. Maar dat zal ongetwijfeld ook komen. Dus nou ja, ik zou zeggen wordt vervolgd. En uh, we houden dat ding gewoon, uh, we houden hem gewoon, we geven hem niet meer terug. Zo, er ging hier even iets mis. Oké, okay, nou dat was uh, de Apple Watch. Het is inmiddels vier uur. Um, ik wil het in ieder geval met jullie nog wel even hebben over de ondertitel-app. Voor de mensen die dat niet hebben meegekregen. Uh, de afvalwijzer, ja, dat. Uh, ik zei in het beginverhaal al, dat viel me toch best tegen. Uh, dus uh, ik, ik, ik, ik heb zoiets van, nou laat die dan maar zitten. Maar ik ga voordat we naar uh, de vragen en de valrepen zo gaan. Nog even een, mijn iPhone pakken en in ieder geval even snel door die app heen. Want ik heb daar wat opmerkingen bij uh, die misschien, uh, nou ja, misschien zinvol zijn of misschien niet. Maar, nou, ik gebruik dus nu ook zo'n ouderwets hoofdtelefoontje met van die kussentjes die gewoon dus op je oor plaatsen. Die zijn ook heel licht. Dan moet ik hier even een knop overdraaien zodat ik mezelf en mijn iPhone ga horen. En mijn speaker zacht. Ik pak mijn telefoon. 15 uur 59. Uh. Kantoor, 9 apps. Oké, okay, de ondertitel-app. Uh, we hebben het natuurlijk al eerder over gehad, want die, hij is al een hele tijd inmiddels uh, op het Android-platform uh, beschikbaar. En sinds een aantal weken nu ook voor de iPhone. Hij is nu nog gratis, omdat we in de testfase zitten. Er is al veel gediscussieerd over uh, het hoe en het waarom, van het al of niet, dan niet gratis zijn. Uh, de app is gemaakt, of in ieder geval... Uh, Wordt geserviced en bediend door de, de makers van de Orion Webbox Solutions Radio, meneer Raven. En uh, ja, die had uh, vorig jaar, zei hij tegen mij al op de ciso dat de apps eraan zouden komen. En toen zei hij al: Van ik ga hetzelfde abonnementsgeld vragen als voor de Orion Webbox. Ik geloof dat dat 5,98 in de maand was toen, misschien is dat inmiddels nu al wat meer. Toen heb ik ook al met hem gesproken van ja, maar de Orion Webbox die, fiet, die biedt veel meer waarop hij zei van ja, maar ik moet ook mijn servers uh, onderhouden waar de hele zooi op draait en zo. Dus gratis ga ik het zeker niet doen. Nou ja, uh, binnen uh, de verschillende lijsten is dan ook een discussie gaande van wat kun je daarvoor vragen. Sommige mensen zeggen van nou helemaal niks, want het is een uh, ondertitel is iets wat iemand die kan zien gewoon gratis tot zich kan nemen. En waarom zouden wij ervoor moeten betalen? Nou, dat is een argument. Maar dan zou je zeggen, dan moet de overheid hiervoor zorg dragen. Uh, anderen zeggen van nou, ik wil daar best uh, iets kleins voor betalen. Uh, nou, tot die, tot die groep hoor ik ook, want wanneer gebruik ik hem nou? Ik gebruik hem voornamelijk bij het innovationaal. En... Uh, Eigenlijk verder tot op heden haast nooit. Uh, een keer in een documentaire gebruikt. Maar met films zeker niet. Omdat ja met films heb ik er eigenlijk niets aan. Ja, De ondertitels kan ik dan wel uh, tot me nemen. Of de gesproken dingen tot me nemen. Maar audiodescriptie. Dus de beschrijvingen van de dingen die er gebeuren op het scherm. Die doet hij niet. Uh, want die ja, uh, Dat kan hij ook niet. En die zit er misschien bij die film ook helemaal niet bij. Dus dat betekent voor mij dat het ondanks het feit dat ik dan uh, wel kan verstaan wat er wordt gezegd toch niet echt goed de film zou kunnen volgen dus daar zal ik hem zeker niet voor gaan gebruiken. Ik ga instellingen even naar mijn omroepmap omroep en daar moet omroep. hij staan Context. pagina 1 van ondertitels. Daar heb je hem. Hij begint al tegen mij te roepen van dat mijn scherm dat ik mijn iPhone moet kantelen. Dat is omdat niet alleen de ondertitels worden uitgesproken, maar de ondertitels verschijnen ook op je scherm. En daarbij is het natuurlijk mooier als je meer ruimte hebt. En daarom moet je je scherm uh, in de landscape mode, dus uh, zeg maar even horizontaal houden, want dan is er meer ruimte voor de regeltekst. Maar voor iemand die zeg maar alleen maar gebruikt om naar te luisteren, hoeft dat helemaal niet. Dat betekent alleen dat de bewegingen die je moet maken als je iets wil veranderen in de app, net anders omwerken. Oké, okay, ik start de app. Ligt. RTL 4. Hij zegt liggend en hij zegt RTL 4. Um, nu is het zo dat je. Um, uh, de, uh, de, in, ik wacht even. Ik, de, de voice over moet uit. Dat heeft te maken met dat de bewegingen die uh, ervoor zorgen dat je van kanaal naar kanaal gaat. Of die de vertraging instelt. Ik zal zo vertellen waarom. Uh, dat zijn. Die, die, die, die conflicteren met de voice-over bewegingen. Dus ik zet de voice-over uit. 1, 2, 3. Voice-over uit. Ik veeg nu van links naar rechts. Nee, ik veeg van boven naar beneden. RTL 5. Dan verandert hij nu van kanaal. Hij zegt dus, als je de beschrijving leest, dan moet je hem dus horizontaal houden. Dan staat er dus in de beschrijving dat je van links naar rechts vegend of van rechts naar links... ...vorig en volgende kanaal krijgt. Hou je de iPhone dus gewoon, dan is dat van boven naar beneden... ...of van beneden naar boven, met de voice-over uit. Als je de voice-over aanzet... Voice-over aan, onder titels. ...en je swipe dan, RTL. dan hoor je natuurlijk niks, want dat is... Uh... ...RTL, 5, hoor je wel? 5, RTL, Z, RTL, Z, RTL. Dat werkt dus niet. Wat ik wel kan proberen is dubbel tikken, de tweede tik vasthouden... ...en dan naar beneden te slepen... En dat doet hij het ook niet. Soms doet hij dat dus wel. Ik hou hem ietsje langer vast. Nou, nu doet hij doet het helemaal niet meer. Je ziet, dat gaat dus niet goed samen. Dus de voice-over moet gewoon uit. Voice-over uit. Nou, nu kan ik dus uh, omhoog-omlaag vegen. Uh, er zitten, als ik het goed heb, 10 uh, uh, Nederlandse en 5 Belgische. Maar ik loop ze even na. NPO. NPO 1. NPO 1. NPO 2, NPO 3, RTL 4, RTL 5, NET 5, SBS 6, RTL 7, RTL 8, Veronica 1. En nu hoor je een Vlaamse stem, Ellen, want we zijn nu ook bij de Vlaamse zenders uitgekomen. De ondertitels van de Nederlandse zenders worden voorgedragen door Goeie Claire... En de uh, Vlaamse zenders, die worden voorgelezen, de ondertitels daarvan, door Ellen. Canvas, VTM, Tobi Vitaya, 4, 5. Testkanaal. Waarom zou ik? Ik wil niets meer met hem te maken hebben. Dit is het testkanaal. Lucas, het is je broer. Oké, okay, die draaien steeds hetzelfde verhaal af. Informatie. U heeft gedurende deze proefperiode volledig nou, toegang tot NPO. 1. Nu hebben we dus ook nog uh, links-rechts vegen. Uh, of omhoog of omlaag. Als je hem dus uh, in de landscape mode houdt. Daarmee stel je de vertraging in. 2 twee seconden. 2,5 seconden. 2 seconden. 1,5 seconden. 1 seconde. Een halve seconde. 0 nul seconden, nul seconden. Die vertraging loopt van 0 tot 2,5 seconden. Die vertraging houdt in dat de ondertitels vertraagd worden voorgelezen. Niet langzamer, maar er zit dus een, een, een tijdje tussen het uh, verschijnen van de ondertitels op de server en het voorlezen. Dit is heel handig, want ik merk dat bijvoorbeeld hier bij mij ook UPC is... Uh, er zit een vrij grote vertraging in het moment dat uh, de zender het uitzendt en UPC het op, uh, op de televisie laat zien. Daar zit bijna twee seconden tussen, dus ik wil ik niet... Dat de ondertitels worden voorgelezen in deze app voordat de persoon in kwestie begint te praten. Dan moet ik bijvoorbeeld voor een Nederland 1 al wel een vertraging van 2 seconden instellen. Dan begint uh, meneer Poetin gelijk te praten met uh, de ondertitels die voorgelezen zijn. Nou, dat is eigenlijk alles. De app is dus nu nog steeds... Het gebruik van de app is gratis en de app is zelf is gratis. Als je zoekt in de App Store of Ondertitel of Ondertitels, dan vind je hem. Dat is de Ondertitel-app. Ik gooi even de boel los om jullie te laten reageren. Dus een speelfilm kan ik niet afluisteren? Jawel, bij een speelfilm... Ja, op tv hè. Uh, een speelfilm op tv natuurlijk wel. Je krijgt dan wel de ondertitels voorgelezen. Maar ja, wat, zoals ik net al zei, de, de acties weet je niet omdat het geen audiodescriptie is. Het is alleen maar puur de ondertitels. En hebben ze ook al gezegd, want, uh, nu is die wel gratis, maar als die dan dadelijk in de toekomst, dan moet ik iets van een maandbedrag betalen ofzo? Ja, dat was de bedoeling van, uh, van Solutions Radio en uh, wel hetzelfde bedrag dat ook voor de Orion Webbox wordt gevraagd. Dus die 5,98 of daaromtrend. En ja, hij biedt veel minder dan de Orion Webbox. Die heeft, heeft veel meer. Um, dus uh, het wordt een beetje als onredelijk beschouwd. Uh, wat ik net al zei, er, er wordt een beetje gediscussieerd over wat moet het dan wel kosten. Een eenmalig bedrag of een, een, een klein maandelijks bedrag voor de diensten. Um, er zijn natuurlijk inmiddels, uh, er zijn natuurlijk alternatieven in de vorm van uh, de comfox uh, en natuurlijk de Orion Webbox, maar zoals iemand ook schreef, die, die stop je niet zomaar in je zak. En als je hier bij, bij vrienden bent en je wil samen naar een documentaire kijken, bij wijze van spreken, en die is in een vreemde taal... ...dan kun je wel meekijken door uh, gewoon even je iPhone te pakken, een oortje in te doen, en de ondertitels te lezen. Dus het is, uh, die app heeft wel degelijk bestaansrecht, dat, dat, ik, dat vind ik echt. En ik ben ook zelf best wel bereid om daar een klein maandelijks bedrag voor te betalen, maar zeker geen 6 euro... En uh, er zijn inmiddels al, al wat alternatieven, er zijn bepaalde providers die als je digitale tv hebt het mogelijk maken om de ondertitels al via het audiokanaal van je tv te laten voorlezen. Ik weet niet in hoeverre dat, uh, want ik heb geen digitale televisie, in hoeverre dat het uh, gewone signaal stoort voor, uh, voor je medekijkers, maar die mogelijkheid die, uh, die wordt ook steeds meer uh, uitgerold. Um, even als je, um, ja, je hebt die, die, die, de, de, de proef-app binnengehaald, maar stel dat het dan overgaat in de betaal-app, dan krijg je, neem ik aan, wel een melding. Het is niet zo dat je, want je hebt hem aangeschaft onder je account, dat je dan toch meteen al gebonden bent aan die kosten. Nee, want dat kan helemaal niet. Solutions Radio kan niet zomaar uh, via jouw Apple-account geld uh, uh, gaan innen. Dat, uh, dat uh, is uit de Den Bozen. dat... Uh... Dat zal absoluut niet kunnen. En dan heb ik nog een vraag. Wat is het beginscherm van, van de app? Is dat waar de informatie op uh, automatisch op voorgelezen wordt? Ja, dat was die bij mij wel. Ehm. Um... En anders, blijkbaar, de laatste keer dat ik hem gebruikt heb, heb ik er nationaal gekeken. Dus vandaar dat hij ook op NPO 1 stond. Of stond hij nou op RTL? Ik ben ernaar, weet ik ook, doet er ook niet toe. Maar het is dan gewoon een kwestie van de voice-over uitzetten door drie keer op de thuisknop te drukken als je dat hebt ingesteld. En dan, uh, um, nacht lang in hem, als je hem rechtop houdt, omhoog of omlaag vegen voor vorig volgend kanaal. En als je hem dus horizontaal houdt, inderdaad links-rechts vegen. Maar je kan er eigenlijk geen buil aan vallen, alleen het enige wat je even, waar je op moet letten is dat je in de instellingen bij de toegankelijkheid uh, drie keer thuisknop uh, op voice-over hebt gezet, want anders dan kom je in de problemen. En je hoeft hem ook niet automatisch, uh, uh, je hoeft hem ook niet op, met een bepaalde handeling uh, uit te zetten. Als je de, de, de, op de thuisknop drukt, dan is hij gewoon weg of op de app kiezen dat je hem daarin verwijdert. Ja hoor, hij uh, gaat niet door met voorlezen als je hem, als je hem op de thuisknop drukt. Dus uh, je hoeft hem dan niet per se nog eens uit de app kiezen te gooien. Zodra je op de thuisknop drukt, dan houdt hij, de, houdt hij er mee op. En dan springt hij, uh, zegt hij ook weer de uh, iPhone liggend of staand of net hoe het uitkomt. Dankjewel. Nog iemand iets over de app? Dan gaan wij naar de vragen. Oké, okay, nou, uh, ik, ik, niet alleen de vragen, maar ook natuurlijk de, de Apple um, tips en trucs van de afgelopen periode. Wetenswaardigheden die we allemaal hebben meegemaakt. Dus wie de microfoon wil hebben en iets kwijt wil, die gaat ze gang maar. Um, Tom, jij had het uh, met de KNFB-reader, had je het ook over talking... Uh, maar ik ben die. Het tweede woord ben ik kwijt. Mag ik dat nog een keer horen? Ja, Talking Goggles. G-O-G-G-L-E-S heet die. Dat is een appje dat uh, onder, terwijl je de camera erboven houdt gaat vertellen wat je in beeld hebt. Uh, dus ook dingen worden dan voorgelezen. Um, en uh, heb ik iets waar hij dat mee zou doen? Het, het, is, oh, dat was mijn microfoon. het is niet echt geschikt om A4'tjes mee te doen, maar voor verpakkingen uh, vind ik het soms wel heel, heel erg handig. En ook bijvoorbeeld voor ronde blikken, uh, da, daar wil de KNFB die er ook nog wel eens moeite mee hebben. Als ik dan de camera met talking goggles erboven hou en ik zet hem op constant uh, video, want je kan met goggles twee modus kiezen of een foto maken of een constante video. Die wordt dan uh, gemonitord. En zodra die, uh, die iets interessants uh, heeft ontdekt, dan gaat hij dat ook meteen roepen. Met blikken vind ik dat wel heel erg handig. Maar ik heb hier een CD liggen van ons aller loket. Maar daar zal wel, de, zal wel niks op staan. Anders zou ik zeggen: ik kan hem er even boven houden. Maar Talking Goggles heet hij dus. Ja, ik vind er maar eentje. En het begint iets met pimp tekst of message of zoiets, dus ik neem aan dat het die ook is. Nou, dat weet ik niet. Je hebt toch een uh, iPad? Ik weet ook niet of, of die voor de iPad er is. Hoor. Ja, ik heb de, uh, ben bezig op de iPad, ja. Weet jij dat, Nens? Is talking goggles ook voor de iPad? Uh, de meestal kan je dat gewoon gebruiken, ja. Ik heb hem er niet op staan, dus ik kan dat nu niet checken, maar volgens mij kan ik die gewoon gebruiken. Nou, ik heb uh, iPad veranderd in iPhone en, en dan komen er drie tevoorschijn. Ja, hij zou Talking Goggles moeten heten. Dat is eigenlijk alles wat ik weet. Ik heb hem al zo lang dat ik niet meer weet uh, uh, wat er nou verder achter stond. Ja, ik denk al dat ik hem heb. De ene is uh, 99 cent en de andere is, is, is gratis. Dus dan kun je het beste voor de, de betaalde... De betaalbare pakken, denk ik. Ik weet het niet. Je kan ook even die gratis proberen. Astrid, gebruik jij hem ook niet. Kijk, ik heb hem nu boven staan. Boven een boek. En hij zei. Ah, dit is lastig. Braille C ACO GRIMME retour post. GRIM postbus. Ik moet zeker C E C O G R I M M e de toeraadrespost. Nou, hij probeert dus wel wat. Uh, ja, ik heb hem ook, maar eerlijk gezegd volgens mij was hij gratis. Maar ik weet het niet zeker en ik vind hem ook heel fijn. Dat uh, als het met, met B -my Rice is is me nog nooit iets gelukt. En ik had laatst een pakje blokjes uh, bouillon. Ik wilde weten of het kippenbouillon was. Nou, het had hij zo gezien. Het is echt uh, wel een hele mooie app. Ja, precies. Maar Beyond Blokjes is met mij en met, met knfb er ook wel eens gelukt. Dan krijg ik ook al die E-nummers voor me kiezen en zo. Die doet dat behoorlijk goed. Ja, trouwens, nou je dat zegt, Astrid, um, uh, over Be My Eyes. Ik weet niet of jij nog het VoiceOver Forum volgt. Maar er is op het moment iets gaande over dat Be My Eyes niet werkte. Dat degene niets kon zien. Uh, uh, nou denkt men op het Forum dat je daarvoor ook je schermgordijn moet uitzetten. Volgens mij... Is dat helemaal niet zo? Heeft het schermgordijn geen invloed op de camera? Uh, zeker niet op de camera aan de achterzijde. Uh, misschien wel op de camera aan de voorzijde, want die zit ook in het scherm. Maar um, ik weet niet of iemand anders hier ervaringen mee heeft met Be My Eyes... ...terwijl die toch het schermgordijn aan heeft staan. Ja, Ik, had het ik heb het schermgordijn standaard aan staan... ...maar ik, ik denk dat ik toch wel net bedacht had dat ik dat uit moest zetten... ...maar ik krijg gewoon geen contact. Dus ja, dan houdt het helemaal op natuurlijk. Ja, dan houdt het helemaal op. Maar volgens mij, um, ik zou dat eens even... Nens, wil jij eens even mij proberen met... ...jij hebt daar een iPhone 6. Ik ben trouwens heel benieuwd hoe je eraan komt. Heb je die gejapt? Wil jij mij eens even facetimen? Want dat is hetzelfde. En dan wil ik eens even kijken of jij mij wel ziet. Zo, ik zet even de microfoon vast. Ik hoop dat Nens mij gehoord heeft. En dat hij me nu even gaat facetimen. Ja, daar komt hij. Dus ik ga even vegen. Ik wil facetimen. Herinnering. Bericht. Weger. Accepteer. Knop. Geluid uit. Knop. Oké. Okay. Oké. Daar is Nens. En nu horen we... Nancy Rening video. Ja, Jij ziet mij gewoon. En uh, dit is de camera voorzijde. Hè? Als je mij ziet, dan is de camera aan de voorzijde. Is aan. Nancy Rening. Ja, kijk in je neusgaten. Ja, je wordt bedankt zeg. <laughs> Nancy Rening. Uh, even kijken. Waarom... Nancy Rening video. Nancy Rening video. Je hoort ik kan uh, niet, uh, want uh, mensen horen jou nu ook via mijn iPhone, want die hangt natuurlijk aan mijn mixer, dat hoor jij ook. Uh, ik zie nu niet op mijn scherm dat ik van camera kan wisselen. Dat kan waarschijnlijk alleen tijdens de oproep. Dat kan niet nu. Nou, dus uh, het schermgordijn, ik zet het schermgordijn nu uit. 1, 2, 3. Schermgordijn uit. Nou. 2, 3. Schermgordijn uit. Maak jij verschil? Zie jij verschil? Maar, nee, verschil, ik zie geen uh, verschil, uh, geen, maar ik het, uh, Scherm ah. dat ik de andere kant camera kan kijken. Ja, ik ga, uh, wat zei je? Sorry? Maar, ik ga, uh, wat zei je? Sorry? Wat zei je? Had je het nog steeds over mijn neus? Nee. <susreden> Oké, okay. dus uh, hiervoor, voor die camera, is het schermgordijn absoluut niet van belang. Ik gooi even de microfoon weer los. Oké, okay, nou dat was dat. Dus uh, ik, misschien dat ik in het forum dan ook nog even daar iets over schrijf. Um, ik laat de microfoon nog even los voor mensen die iets kwijt willen. Een vraag of een opmerking? Nou ja, nog even. Ik denk dus dat het voor goggles ook niks uitmaakt. Ik, volgens mij heb ik schermgoren eigenlijk bijna altijd... Uh, hoe noemen ze dat? Aangeloof ik heet dat dan. Als je het, uh, uh, nou ja, ik heb het aan. <clears throat> en voor goggles maakt het niet uit. Nee, voor de KNVB die er ook niet. Ik heb hem ook altijd aan. Ik heb hem nooit uit. Uh, ja, ik weet niet of, je, of ik al wel iets anders mag zeggen. Ik weet helemaal niet wat het in, bericht inhoudt. Maar ik heb vanochtend, uh, of gisteren, weet ik niet meer, bij IQ Culture iets gelezen dat uh, van alles gaat gebeuren met NPO-apps. Uh, dat de, uh, de NPO de, uh, bronnen ter of de data ter beschikking stelt aan ontwikkelaars. Wat dat inhoudt, weet ik niet. Wat dat gaat betekenen voor apps die er in de toekomst gaan komen, al helemaal niet. Maar misschien weet iemand anders dat. Nee, het is nieuw voor mij. Um, het zou maar zo kunnen zijn dat je dan zelf... Uh, ja, de, de, de informatie die de NPO verstrekt, dat zijn natuurlijk vooral uh, de streams... Hè? Dus uh, de, van de diverse radiosenders en de diverse tv zenders. Nederland 1, 2 en 3... En uh, natuurlijk ook uitzending gemist. Dus uh, als ze de mogelijkheid of de database of de streams daarvan aan ontwikkelaars ter beschikking stellen. Dan kun je dus als ontwikkelaar een uitzending gemist app bouwen. Of een tv of radioluister uh, app. Dat zou ik ervan maken. Ja sorry uh, ik, was even, ik had even iets verkeerd gedaan. Uh, ja, uit het bericht word ik verder absoluut niet wijs. Het is heel, uh, heel cryptisch en kort en uh, mager. Ja je weet niet wat voor leuke dingen dat gaat opleveren. Hey, precies, moeten we zeker in de gaten houden. Oké, okay, nog iemand die even de microfoon wil hebben? Nou ja, dan ben ik nog even, want ik had vorige keer al gezegd: ik heb, uh, van iCulture krijg ik steeds uh, uh, dingen te horen over wat je met Siri kunt en hoe dat moet en zo. Ik heb inmiddels een, een, een uh, bestandje gebakken van bij 24K geloof ik of zo, van allerlei dingen die je kunnen. Uh, het kan zijn dat ik niemand dat nodig vindt, hoor, dat vind ik prima. Ik vind het zelf wel leuk om te hebben. Maar uh, ik had al aangeboden, als jullie dat iemand dat zou willen hebben, dan kunnen ze dat bij mij uh, opvragen. Oké, okay, nou ik denk dat Nens met uh, Blink Magazine daar ongetwijfeld belangstelling voor heeft. Want er staat natuurlijk al heel veel op, maar misschien heb jij wel veel meer verzameld dan dat wij weten. Het is altijd interessant. Nens, Wim hebben... Moet je dit even mailen. Ja, kijk, of het nou zoveel meer is dan wat Nancy bij elkaar heeft gesprokkeld, dat denk ik niet eigenlijk. Het is alleen de tekst van iCulture en ja, nou ja goed, de jongens die weten waar ze het over hebben. Maar dat, dat, uh, dat het nou heel veel nieuws zou opleveren voor Nancy ofzo, dat denk ik nou eigenlijk, jullie gezegd, ook weer niet hoor. Ja, iCulture, um, krijg ik die nou ook? Ik krijg altijd mailtjes van, uh, van Macworld. Dat is tegenwoordig ook bij Computer Totaal. En daar staan uh, ook altijd leuke nieuwtjes. Uh, daar las ik ook onder andere al wat men, dat men de nieuwe iPhones een maandje eerder verwacht. De aankondiging dan andere jaren. Volgens een gezaghebbende persoon worden dat dus de 6S en de 6S+. Plus. Met nog een snellere processor en een 12 megapixels camera. En een verbeterde behuizing. Dat zijn geloof ik uh, de grote veranderingen. Maar is maar eens even afwachten nog. Wordt die ook wat kleiner, want ik vind ze gewoon echt veel te groot voor mijn uh, begrip. Voor mijn handen, voor mijn werk, voor mijn alles. Ja, uh, uh, Lotte heeft een 6 en ik, uh, ik heb inmiddels ook al uh, wel wat cliënten gehad met een 6. En ik begin er wel aan te wennen. En dan pak ik mijn 5S weer in mijn hand en denk ik, oh, die is toch wel kleiner. Maar 6 Plus, ja, ik, ik, ik zou uh, niemand die met voiceover werkt een, een 6 Plus aanraden. Uh, ook vanwege het feit dat het scherm ook anders wordt ingedeeld. En je denk ik ook veel meer moet wijzen dan dat we nu op onze iPhones hoeven te doen. Maar de, 6, uh, de gewone 6, ja, die is natuurlijk ook al een slagje groter, maar die gaat nog net. Ik heb wel begrepen dat ze in de software wel iets gaan doen, uh, om, om er, uh, iets, een soort beweging dat de bovenkant van het scherm naar beneden kantelt. Uh, uh, virtueel zou ik maar zeggen. Uh, voor mensen die de, de iPhone met één hand willen bedienen, bedienen. Want dat is natuurlijk met de 6 Plus al helemaal niet mogelijk. Of je moet wel hele lange vingers hebben. Ja, Het is hetzelfde als met die iPad. Voor, uh, voor mensen die dat gewoon met uh, ja, zoals, zoals ik uh, dat bedien. Uh, en niet met de twee schermen naast elkaar en al die flauwekul. Want dat, daar heb ik allemaal niks aan. En dat, dat vind ik dus ook. Dat, dus het wordt een beetje vervelend. Als ze die dingen steeds groter maken. Ja, dan ga ik op een gegeven moment uh, echt een probleem krijgen. Ja, maar ik denk dat er altijd wel een, een gewoon telefoonformaatje zal blijven. Want daar is ook behoefte aan. Ik bedoel, niet iedereen gaat in de treinfilm zitten kijken. Of weet ik veel wat op zijn iPhone. Uh, dus, um, Ik denk niet dat die. Uh, die die, die, die, die 6-formaat vinden mensen heel prettig. En die zal ook blijven, want het is een, een topseller geweest hè, de afgelopen tijd. En uh, ik heb zelfs een keer ergens gelezen dat ze we ook weer naar een, een iets kleiner model willen gaan. Um, dat zal dan wel een soort 6C of zo worden. Maar of dat wordt doorgezet, heb ik geen idee van. Want ja, de 5C is uiteindelijk ook geflopt. Is dat die met die plastic uh, omhulsel om of zo? Ja, ik, ik heb, uh, Els van Dijk heeft hem en ik geloof dat hij er wel tevreden over is. Maar ja, ik, ik zou hem ook niet nemen hoor. Hey, hij is natuurlijk wel, wel verkocht, maar um, men had er meer van verwacht. Ja, dat is met die, die plastic behuizing, die kunststof behuizing met allerlei verschillende kleurtjes. En uh, die heeft dus dezelfde uh, hardware in zich als de oude 5. Dus niet de 5S. He, de, de 5C is de vervanger voor de 5. En... Uh, hij is ook zwaarder dan de vijf. Het lijkt wel, die kunststofspul uh, is blijkbaar zwaarder dan die uh, alu die ze gebruiken. Nee, ik heb hem natuurlijk bij, bij de winkel wel gezien. En het, uh, ach, hij hield wel lekker vast. Maar die, die, die rondingen die heeft uh, de zes ook. Nens kan daar nu over meepraten. Die heeft hem minder handen. Uh, de handen. De zes vind ik op zich wel lekker vasthouden. Hij is inderdaad... Uh, modellen zijn wat minder hoekig dan... Uh, dan dat de 5 en de 4, de 5s en de 5 en de 4 zijn. Oké, okay, mensen, het is alweer half 5 geweest. En uh, ik moet nog van alles doen, want we moeten vanavond weg. Dus ik ga aan een eind aan breien. Ik wil iedereen weer hartelijk bedanken voor uh, jullie aanwezigheid. En uh, ja, over vier weken zijn we er weer. En dat is, als ik het dan goed zeg, uh, 26 juni. Dan is het zomer. Ik wens iedereen een goed weekend en uh, een uh, hele goede komende vier weken. En ik hoor jullie graag terug op 26 juni 2015 om drie uur. Tot dan!